Coffee. Cheerio, you want? Like a nice cup of tea in the morning. Mm. Or to start the day you see. Yes, sir. And the not but 11. Well, my idea of heaven is a nice cup of tea. Of coffee. I like a nice cup <laughs> of tea with my... Frater, at least my drink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 Bal, op en slaat ze haar man heer band, zo nogal, huwelijk is nu en dan levend gevaarlijk man. Neem dat maar heus van me aan. De man is zo spij. Heel erg is het niet, maar uh, mooi is het niet. De oude quadrille, het ijs met vanille. Nou, de familie, ook tijd van beziel je. En list en puccini, daar is nou mee pienie. En veel kom weg, dee met jackpin. Van het goede leven, voorheen, is die mee gebleven? Oh nee, zal ik willen geven wat graag? hier hiervan, o oh, oude tijd, zalige tijd. Al je genoegen, die zijn we nog kwijt Het leven gaat stuk, vlugger dan vlug. Het heeft mij de tijd van de walsen maar terug. Hi, Rato. Heiraten, aber reich, aber reich, aber reich. Ein Herz voll Liebe und außerdem Geld noch en noch. Denn es macht nicht glücklich, aber haben muss man's doch. naar vergeten artiesten met Mike Winkelman. Heerlijk hè, die oude muziek. En dat we toppe jongen zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij, daarom komen wij. En dat we toppe jongen zijn, dat willen we weten. Daarom komen wij overal, overal. Overal, waar de meisjes zijn, waar de meisjes zijn. Overal, overal, waar de meisjes zijn, daar is de bal. Als je wilt gaan trouwen, kijk vooral dan goed eerst rond. Neem toch niet ter stond, de eerste die je vond. Dat kon je wel berouwen, want als men niet samen past, krijgt dan later heel wat last. Maar als der meisjes meisje, treur dan maar niet. Want zo lang als ik leef, verlaat ik je niet. Want zo lang als ik leef, verlaat ik je niet omdat het zo lekker is, omdat het zo lekker is. We drinken nog een glas, de echte man begint nu pas. Want zolang al de lepel in de brei volstaat, dan treuren we nog niet, dan treuren we nog niet. En zolang al de lepel in de brei volstaat, dan breuren wij nog niet. Oh ja, wij willen, willen, willen. Oh, ja, wij willen, willen, willen, oh ja, wij willen vrolijk zijn. Hoe er de vloed zat op de stoep, kom laten we vrolijk hoe ver de vloepsap, op de vloepsap, kom, laten de vrolijk zijn. En hop vloepsap, hop ver de vloepsap, hoe ver de vloepsap, hoe ver de vloepsap, hoe ver de vloepsap, En dat had ik van ver leven niet hoe Had je vloepsap, hoe met een had je me maar met de lokie op tijd. Had je me maar om die dood wat een verdriet. Jullie dachten met de plukken, maar ik ga nog lekker niet. En laat de klokken maar luiden. En laat de klokken maar slaan. Want er is geen club in de Holland. Die ons ooit kan aan het zal niet gaan. Want er is geen club in de Holland. Die ooit kan vertellen. En van je hela, hola, hou er de moed maar in. Hou er de moed maar in. Hou er de moed maar in. En van je hela, hola, hou er de moed maar in. Al durven de er maar in. En we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis. Want moeder is niet thuis. En we gaan nog niet naar huis. Nog langer niet, nog langer niet. En we gaan nog niet naar huis. Want moeder is niet thuis. Precies de herzengemaastiek onder leiding van Jan Boots en Jan van Herpen. We gaan dit spel vanavond nog eens spelen met teenagers van 1948. Zes dames en zes heren, leden van het gemengd koor NSF uit Hilversum. Muzikale mensen dus, die we gaan testen op hun kennis van de populaire muziek uit 1948. Teenagers van toen dus, die worden ondervraagd door dezelfde quizmasters als destijds, met dezelfde Mieke met hetzelfde zoemertje en met dezelfde Gerard van Krevelen met hetzelfde pingeltje. Ja. En we gaan deze herkenningstest dan beginnen met de eerste ronde. We doen het namelijk in twee rondes. En in deze eerste ronde die dan nu begint, stelt Jan van Herpen de vraag aan de heren en ik heb het genoegen de vraag aan de dames te stellen. De eerste vraag. Eerste vraag voor de heren. Van welk orkest was dit de herkenningsmelodie? MUZIEK Dat was het niet, hoor. Wie van de andere heren? Van welk orkest was dit het kenwijsje? Van Max van Praag? Nee, ook niet van Max van Praag. <laughs> <tiep> Jammer, het antwoord is het orkest zonder naam. Onder leiding van Gerard de Roos. <tiep> dat is ook zo moeilijk als een orkest dat geen naam heeft, hè? Dan komt hier de eerste vraag voor de dames. Wat is de titel van deze melodie die Ger van Kreef u laat horen? Dat heb ik, die versie heb ik nog nooit gehoord, nee. Weet u? Meisje maakt me niet dol. Dat lijkt er erg veel op, ja, ja. Het is eigenlijk meisje doe maar een lol, <lacht> weet u wel. <lacht> <lacht> maar daar zou je dol van worden misschien. Goed, ja, wat zullen we doen? Een half puntje voor de dames? Ja, dol, een lol, ja, een half puntje voor de dames, goed. Tweede vraag voor de heren. Noem twee buitenlandse organisten uit die jaren in het populaire zwangeren. ...twee buitenlandse organisten... ...van paar jaar geleden. Ken Griffin. Ken ja. Griffin. Iemand anders van de heren nog? Ja, dat is goed. Reginald Ford. Ken Griffin is Ken Griffin gekeken? is eigenlijk meer van de laatste jaren. zijn is een ja. herenlijke organist. Ja. Ja. Ik ken hem van 1950 en 1952 ja. Ook ja. Ook. Ja. ja. Ja. Maar Reginald Ford is goed. Het is dus een half puntje ja. ook. Ik zal er nog een paar noemen. Sidney Torch, Sidney Custard, Sandy McPherson, Robinson Cleaver, Reginald Dixon. Half puntje heren. Vraag maar of ze wel orgels genoeg hadden in die tijd zoveel waarde. Hier is de volgende vraag voor de dames. In 1948 verschenen drie Walt Disney films in de Nederlandse theaters. Noemt u er eens twee van. Fantasia? Ja, prima. Mooi. En Bambi, uitstekend. Prima gedaan. Meneer, kent u de naam van deze zangeres en filmster? I need no signs, I need no bureau in my heart is saying. Ja, Dianne Durbin. Uitstekend. Mooi zo. En dan zijn de dames weer aan de beurt. En u krijgt deze vraag van welke orkest? ...was dit de herkenningsmelodie. Daar komt hij. Niet van Sweet and Lovely, nee. Niet is wel Sweet and Lovely, dat geeft het toe, maar... Ja, goed. En hoe heette dat orkest nou? Weet u toch? nog? Ik hoor het liever door u zeggen dan dat ik het. Heb. Weet u het helemaal niet meer? daar? Ja. Weet u wel? Nou, heel de groot is ook goed, dus een punt voor de dames. Uh, heren, kent u de naam van deze melodie uit de Vleugel? Hoe heet het liedje? U kent het wel hè? Ja, ik ken het wel, maar hoe heet het nou? <laughs> Nee. Hey? Gea. Dames, ballerina dames. De dames vonden het toch zo moeilijk om hun mond te moeten houden. Ja. maar ze hebben het knap gedaan hoor. De dames krijgen nu het volgende te horen. Kent u de naam van deze zanger? Laat het u eens goed. Now I go clean in windows to earn an on For a part, it's an interesting yeah. Zo direct met die andere. Ja, die de... ah, ja. George Homie, juist. Prachtig. Ja, prima. Mooi dag. Nou mag ik misschien eventjes de stand weten. Nico, is de stand? De dames 3,5 punt en de heren 2,5 punt. Heren, van welk radioprogramma was dit de herkenningsmelodie? Lefkoos en kroon, van avond flink, dit is helemaal goed. van Hele Ja, maar uh, hoe heette die? Uh, haar de, haar quiz? Stijlavond, Maar hoe heette deze deze vorm van heftige gymnastiek? Familiecompetitie. Familie ja, familiecompetitie. Had ja, je al gezond ja. of niet? Dus het is. Het was er wel bijna, hè? Ja. Heet het was de Donderenvereniging. Dat klopte wel. Johan ja. Bodegaven. Ik vind een half puntje zeker, dat nou, Het, is, he? ja. wel het was de familiecompetitie he? van Gerard Vroek, weet u wel. Ja, ja. De dames, kent u deze melodie die Gerard van Grevelo voor u speelt? De dames weten het allemaal wel, het zweeft in op de lippen. Jammer. Nou, Gerard, zeg jij het dan maar? Nature Boy. Nature Boy. Ja, zo gaat dat. Een jongen, een geetje op... gehouden, ziet u alweer. Mijn heren, welke drie mannetjes waren bekende figuren uit het amusementsprogramma 9 heet de klok? Uh... Komt u mij? Heskers? Nee, ik bedoel hun bijnaam. Oeh. Welke drie mannetjes? Chris, krijgt en Ja. ja, ja. <laughs> Voor de dames deze vraag. Hoe heette het populaire verzoekplatenprogramma van Frans Nienhuis? De vierde in 1948, juist zijn 25-jarige artiestenjubileum deze Frans Nienhuis was. Erg populair. Iedere vrijdagavond kon ik hem horen. En hoe heette dat ook alweer? Ja, u weet het wel. U vraagt en wij draaien. Juist, ja, het is bijna goed. Men vraagt en wij draaien. Uitstekend. Ja. Heren, uh, wat was de naam van dit Nederlandse zangduo? Jij hebt een gezegd, je ja, hart is niet zo. Jij hebt geen keuze je kind niet zo zien. Iedereen vindt je een zo vrouw. zo ben Ik dol. zo zien. Ik ga het Nee, zo zo <laughs> <laughs> Uh, Scholten, ja, Scholten hetzelfde wel. Oh, ja. Dan krijgen we een sportvraag voor de dames. Welke Nederlandse zwemster bracht in 1948 van de Olympische Spelen een gouden medaille mee naar huis? Ja, daar komen de dames, zeg het maar. Nou, nee, van Vliet. Juist, en waarmee? Waarop? Zwemmen. Ja. <lacht> Wat nee, de 200 meter schoolslag. Maar het is prima beantwoord, het punt voor de dames. Mooi. Dan krijgen we nu de laatste twee vragen. Ja. Uh, een, muzikale, een muzikale vraag. Vraag de vreugde. Marianne? Ja. Kleine, uh, kleine blonde Marianne. Dankjewel. Ja. Oh ja, het werd in mineur gespeeld. Ja. Dan de laatste vraag. De laatste vraag voor de dames in deze eerste ronde. Luistert u eens naar deze stem die de heren in de controlekamer u zullen laten horen. Wie, wie was dat? Adieu, Tino Rossi. Tino Rossi. Prima. Mooi. Applaus. Nou, dit is dan het einde van de eerste ronde. Straks gaan we weer verder. Wieke, hoe is de stand, de tussenstand? MUZIEK Hele goede dag en welkom bij Vergeten Artiesten hier op www.vergetenartiesten.nl Fijn dat u allemaal weer luistert. 15 jaar vergeten artiesten dit keer. Met heel veel leuke feestmelodieën uit het verleden natuurlijk. U hebt kunnen luisteren naar Willy Derby, geef mij de tijd van de wals maar terug uit 1931. Frida Weber, ik mocht heiraten uit 1932. Kees Pruijs, populaire feestmars uit 1929. Dan een radioprogramma, Hersengeemistiek. U zal het misschien nog wel weten. De Ramblers en Marcel Tielemans. Het boemeltje van Permanent uit 1946. Dan nog een keer de Ramblers met soldatenliederen. Rika en Aard van Arentals mijn opa en oma. Daantje zou naar school toe gaan. En dan nog een keer de Ramblers met Feest met de Ramblers. En natuurlijk als laatste uit het archief van Kees Corbijn. Dordtse en Bakmeel van Koopmans. Vergeten artiesten. Elke zondag weer al 15 jaar een lust voor het oor. Deel dit programma met zoveel mogelijk mensen of ga naar www.vergetenartiesten.nl Veel luisterplezier naar Vergeten Artiesten, 15 jaar alweer. We blijven doorgaan, want deze artiesten mogen niet vergeten worden.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 een lollige dag is ook een taalder <lacht> Ja, je merkt op je verjaardag, wat echte vrienden zijn. Want dan is het zo'n gezellig zijn. Zo kunnen ze nee, dat moet je meemaken zeg, zo'n verjaardag. <lacht> Dat ik iedere week jarig ben. <laughs> De luxe polman bendert langs de lijnen, met een snelheid als nog nimmer werd gekend. Als je hem ziet, dan zie je hem even snel verdwijnen. Het is het boemeltje van Purmeren. In de superluxe restauratiewagen zit je in de zachte kussens heel verwend. En je hoort de werkelijk zelden niemand klagen. In het boemeltje van Purmeren. Razor. Plaza, vliegt het monster langs de lijn. Breuna, steuna, maar te staan een koe, stop zegt de trein. Met een vaart van minstens 20 kilometer, met een plaatsbewijs van zeker 60 centen. Zit je in die goeie oude afstandsvreter in het boemeltje van Purmeren. de lijn, breunen, steunen, maar we staan een koe, Abu zegt de trein, en we staren heel gezellig door de ramen, grote ramen van karton en bedkamenten, en we flirten heel gezellig met een dame, in het boemeltje van Purmerij. Hier is André Visser, u kunt luisteren naar uh, Mike Winkelmans vergeten artiesten die elke week via internet zijn te beluisteren. Veel luisterplezier! bleef gedurend staan. Hier is kijken, daar is sturen. maar het kon niet lang meer duren, of het klokje zou negen staan. Duintje, Duintje stap was aan, Duintje kwam op grote laat. daarom was de meester kwaad,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 Waar de blanke toek erduinen Zwittert in de vaders Vergeet de artiesten met mijn aan. We blijven jong van binnen, over 25 jaar. Komen wij met onze kinderen. Voor de geest wilden we onze zilveren, maar over 25 jaar. Ze zong in het de zang voor de oudpartij, ze kweelde zo zuiver als glas. En het was in het dorpje bekend dat zij de beste van het hele koor was. Ze had dan ook zeker een prachtgeluid, zo zuiver en helder van toon. Wanneer zij maar zong, liep het dorpje uit. Het was dan ook werkelijk schoon. Ze zong zo mooi de tweede stem, de Aan geld. Om gelukkig te zijn, zing graag een beestje met een meisje in de maanenskij. Heb maling aan geld, ik verlang slechts naar jou. Toezet nou jammerschap en word dan gewoon een vrouw. maling aan geld. Wim Jansen is de gids in spee, Hij neemt ons langs de kooien mee. En wie er wat te vragen heeft, die antwoord hij beleeft. Oh Wimpie Wimpie Wimpie, wat is dat nu voor een beest? Je moet ons dat vertellen, want je bent hier meer geweest. Dat is een aardig diertje en zijn naam is Olifant. Maar waarom heeft dat gekke beest een staart aan elke kant? Die voorste staart dat is zijn neus Waarachtig wimpie is het heus Ja eerlijk en het is niet mis als hij een keer verkouden is James, ga meneer de baron eens halen, want James, oh good old James, wou meneer de baron wat geld betalen. Ik ben oom Kees uit Canada en ik laat hem een massa dollars na. Ik ben blij mijn neef weer eens te zien en ik schenk hem minstens een miljoen of tien. Meneer de baron ik ben al weg van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 Staat een koe, stel, zegt de trein, met een vaart van minstens 20 kilometer, met een plaatsbewijs van zeker 60 cent. Zit je in die goede oude afstandsvreter? Is de Ga jij vanavond met me mee, ja? Dan gaan we naar een leuk café, ja? Dan gaan we samen gezellig uit. Uit, uit, Thea. Vind jij dat ook een goed idee, ja? Zo knus gezellig met z'n tweeën. Ja. Oh, kom, neem nu dadelijk een besluit. besluit. Het zal je heus niet spijten. Nooit. Wees daar maar zeker van. Aha. Omdat ik voor een meisje zoals jij heel lief zijn kan. Thea, oh, doe zeg niet nee en ga nu mee. Ja. Oh, oh, oh. Dan nemen we gebak met Thea. Met suiker en melk. Oh Thea, Thea, zeg nu ja. Oh nee. in wie is toch die loesje? Is het U vraagt dus wie loesje is, dat weet iedereen gewis. Wie is snoesje? Wie is toch dat snoesje? Up, leuke up, up, up. Mijn schoonpapa bijzonder goed getroffen We voelen ons gezworen kameraden van elkaar Dat wij zo graag biljarten vindt mama een catastrofe. Ons bondgenootschap ziet ze als een permanent gevaar Maar trekt een lelijk snuit We gaan toch vanavond uit Hey, hey dat wijsje volkomen kent dan weet je meisje dat je een straatje staat een jongen voor het venster. Het is de groenteman en oh hij staat al uren in de kou. Waarom staat die gekke jongen elke morgen voor het venster? Beste kind, hij is verliefd en daarom kijkt hij zo naar jou. Hé hey Marie, zeg moet je nog poontjes. Hé hey Marie, zeg moet je nog boontjes. Hé hey Marie, Marie, ik hou van jou, Marie. De man dacht aan Maria als een vrouw. Ik kom een uurtje later, ik heb nog veel te doen. Maar als ik straks weer bij je ben, krijg jij een extra zoen van mij. Maar als ik straks weer bij je ben. O oh, zeeman, o zeeman, ga toch niet weer heen. Zeeman, o oh, zeeman, laat ons. De smoor verliefd op Petronel, maar ik mocht haar niet kussen. Des avonds hing ik steeds als eerste aan de bel, maar ik mocht niet naar binnen.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 Een bureau en een plumeau en een crapaud en ik wil trouw. Ik wil retour al mijn amour, want ik zal toujours van je oud. Toezeg zeg niet non, merci Simon, si bon. Als ik je vraag word jij mijn vrouw. Jij zit met een Hollandia, ja, mon keur in vuur en vlam. Wanneer jij wilt jij Madame. Je mag me nog niet kussen. Nee, nee, nee. Daaraan doe ik heus niet mee. Oh, oh, oh. Hoe kun je dat nu wagen? Oh, oh, oh. Mijn hartje klopt toch zo? Mami heeft gezegd. Wees verstandig, kind. Kus geen enkele man. Uit het archief van Kees Korbijn op www.vergetenartiesten.nl Dordtselaan, poepie deftig, daar woonden ze op stand. Dat was in de jaren vijftig, in een reisend Nederland. Ruime kamers, luxe dingen, met een douche of met een bad, bij dat klootjesvolk op vrijdag in een zinke tijltje zat. Dordtselaar, Dordtselaar, al je deftigheid is lang en breed vergaan. Dortsela, poepie Depte, doktershuizen, fine, fleur. Daar zag je na de oorlog de eerste auto's voor de deur. Naast die smalle bloemhofstraatjes was dit echte laan met chic. Keurig onderhouden trappen en een keurig net huwelijk. Dortsela, Dortsela, al je deptigheid is lang en breed vergaan. Dortselaan, in het jaar 2000, zwaar verpauverd afgeleefd, waar een nieuwe generatie nu het heft in handen heeft. Zeker in de avonduren, liever niet alleen op straat, het is een voorbeeld hoe hier alles naar de sodemieter gaat. Dortselaan, Dortselaan, al je dampigheid is lang en breed verhaal. Een feest voor de kinderen, uw gasten ze smullen, wanneer ze hun buikjes met appeltaart vullen. Het bakmeel van Koopmans, u kunt me geloven, brengt wonderen tot stand, bij mama in de oven. Poffertjes op pannenkoek die fijne smaak. Koopmans heeft die kwaliteit die het overheerlijk maakt. Het bakmeel van Koopmans, dat is ook het leuke, bevordert mama tot prinses in de keuken. Het bakmeel van Koopmans verwent elke eter. Het bakmeel van Koopmans, voordelig en beter. het sympathieke goede nacht in den eter door de afro na de zending uitgebracht. Weinig een slechts denken even aan de waarde van zo'n woord stemmen af Berlijn of Londen have been nacht and well rest well nacht. Aarddag is vol brand Goede nacht en welderust. Luister uit, slaap niet morgen. Al ter restant. Goedenacht en wel Luisteraars, slaap nu maar zacht. De afro gaat nu sluiten, heeft kunnen luisteren naar vergeten artiesten waar muziek van toen en radio van toen voorbij kwam. Samenstelling, presentatie en techniek Mike Winkelman. Te beluisteren via www.vergetenartiesten.nl. Worden houden op waar muziek begint.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 Shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for furs and laces. My baby don't care for high and places. My baby don't care for rings or other expensive things. She's sensible as cash. Baby just cares for me Not me happy, not me happy, not me happy, happy, happy, happy, happy,